Van twee uur. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Premier Rutte denkt dat onderzoekers niet voor de winter in Oekraïne invalt... kunnen terugkeren naar de rampplek van MH17. Dat zei hij in Nieuwsuur. Nederland stuurde twee weken geleden nog dertig onderzoekers naar Oekraïne. En ook toen waarschuwde Rutte al dat hij niet kon garanderen... dat ze naar het rampgebied kunnen... maar dat er wel een uiterste inspanning wordt gedaan. Er liggen nog steeds persoonlijke bezittingen en stoffelijke resten in het gebied. De terreurgroep Khorasan is een duidelijke en directe bedreiging... voor de commerciële luchtvaart in Europa en de Verenigde Staten. Dat zegt de Amerikaanse topfunctionaris op het gebied van luchtvaartveiligheid. De aanvallen van de VS afgelopen dinsdag in Syrië... waren bedoeld om dreigende terreuraanvallen van Khorasan te voorkomen, zei hij. De groep zou bommen ontwikkelen en testen... die niet worden opgemerkt door beveiliging op luchthavens. In West-Afrika zijn inmiddels bijna 3100 mensen overleden aan de ziekte ebola. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er verder zo'n 3.500 mensen mogelijk besmet met het virus. Liberia heeft de meeste slachtoffers. Daar zijn 1830 doden geteld. En ook in de buurlanden Guinea en Sierra Leone zijn veel ebola-slachtoffers. Opel roept 8.000 auto's van de modellen Adam en Corsa terug. Er zijn problemen met het stuursysteem. Het Duitse bedrijf raadt autobezitters aan... om niet met de voertuigen de weg op te gaan... totdat het probleem is verholpen. Het gaat om wagens die vanaf mei 2014 geleverd zijn. Autofabrikant Ford haalt in Noord-Amerika... 850.000 auto's terug naar de garage. Door kortsluiting kunnen de airbags en de veiligheidsgordels... van sommige modellen bij een ongeval blokkeren... Het weer op steeds meer plaatsen is het mistig. Plaatselijk kan er ook sprake zijn van zeer dichte mist. Het is 6 tot 12 graden. Als de mist morgen is opgetrokken, dan is er veel zon. Dan is het 19 of 20 graden. Morgen nacht opnieuw mist, zondag weer zon. En dan is het wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. GFM. Met nu de nacht. Zonvoort. Bing, bing, cocking it Queen, Nicki, dominant, permanent <laughs>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 Sexy als ik dans, steek ik mijn hand op, op, ga mijn voeten zo maar even, Ik voel dans, gooi jij hey, zo lekker even hey, te als ik dans, steek ik mijn op, ga voeten Ik voel gooi jij je zo lekker te ritme van Zandvoort ook op tv. hem tekst tv op kanaal 45. 45.